De Eerste Vlucht Een jonge zeemeeuw stond op een rots en keek in de diepte. Ver beneden hem lag de zee. Hij boog zich over de rand van de rots en sloeg een paar keer met zijn vleugels. Maar hij durfde niet te vliegen. Hij was bang dat zijn vleugels hem niet zouden kunnen dragen en dat hij in zee zou vallen. Daarom ging hij maar weer terug naar het nest. Het broertje en zusje van de jonge zeemeeuw waren de vorige dag al gaan vliegen. Maar hij had toen niet met ze mee durven gaan. Zijn vader en moeder hadden gezegd dat hij in ieder geval moest proberen te vliegen. Anders zou hij geen eten krijgen. Maar de jonge zeemeeuw was bang. Dan maar geen eten, dacht hij. De jonge zeemeeuw bleef de hele dag op het nest zitten. Hij zag dat zijn broertje en zusje vliegles van zijn ouders kregen... Ze leerden opvliegen en duiken en hoe ze over de golven moesten scheren en een vis uit het water moesten oppikken. Zijn broertje ving zijn eerste haring en hij hoorde zijn ouders trots krijzen. Maar de jonge zeemeeuw bleef op het nest zitten. Hij had best honger, maar zijn ouders brachten hem geen eten. Daarom at hij nu maar een stukje van de eierschaal waar hij uitgekomen was... De zon ging al bijna onder. Het broertje en zusje van de jonge zeemeeuw zaten op een rots aan de overkant van de baai te slapen. Zijn vader stond met zijn snavel zijn veren op te strijken. En zijn moeder at een haring. Na elke hap scherpte ze haar snavel door hem langs de rots te schuren. De jonge zeemeeuw kreeg steeds meer honger. Vooral toen hij zijn moeder zo zag eten. Gak, gak, gak, riep hij naar haar. Hij vond dat ze hem best een stuk vis kon geven. De jonge zeemeeuw bleef roepen. Opeens kwam zijn moeder met een stuk vis in haar snavel naar hem toe vliegen. Hij liep naar de rand van de rots en stak zijn snavel naar voren om dichter bij zijn moeder te komen. Maar die bleef vlak voor de rots in de lucht zweven. Ze had haar vleugels uitgespreid en bewoog bijna niet. Het stuk vis hing uit haar snavel. De jonge zeemeeuw kon er net niet bij. Waarom kwam zijn moeder niet een beetje dichterbij? Waarom gaf ze hem de vis niet? Hij boog zich voorover om het stuk vis uit de snavel van zijn moeder te pakken. En toen viel hij met een schreeuw in de diepte. Even was hij verlamd van angst. Toen hoorde hij de vleugelslag van zijn moeder. En hij merkte dat ook zijn eigen vleugels zich spreiden. Nu viel hij tenminste niet meer Maar langzaam zweefde hij naar beneden Hij was ook niet bang meer Alleen een beetje duizelig De jonge zeemeeuw Sloeg met zijn vleugels En hij merkte dat hij omhoog ging Als hij dat deed Hij kreiste van blijdschap Hij deed nog een paar slagen En hij ging steeds verder omhoog Hij draaide tegen de wind in En zette trots zijn borst op De moedermeeuw scheerde rakelings langs hem heen. Gak, gak, gak, kruisde ze blij. Gak, gak, gak, juichte de jonge zeemeeuw. Hij was helemaal niet bang meer en hij dook stijl naar beneden. De jonge zeemeeuw vloog nu vlak boven de golven. Het water van de zee was blauwgroen. Ineens zag hij de anderen weer. Ze dreven op het water en riepen hem. Hij wilde op het water gaan staan... Maar zijn poten zakten weg in het water. De jonge zeemeeuw schreeuwde van angst en probeerde weer omhoog te komen. Maar zijn poten zakten steeds dieper in het water. Eindelijk raakte zijn buik het water en hij bleef drijven. Gefeliciteerd, riepen ze allemaal. Het was gebeurd. De jonge zeemeeuw had zijn eerste vlucht gemaakt.